Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Utrecht is de tramaanslag herdacht. Vandaag drie jaar geleden schoot Gugman T in en bij een tram om zich heen. Vier mensen overleefden dat niet. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, kan er dit jaar bij de herdenking voor het eerst publiek bij zijn. Op de plek van de aanslag was onder meer een toespraak van de local burgemeester. Een dag die drie jaar later nog steeds diepe sporen nalaat. Een dag die we niet mogen vergeten. Een dag die ons verbindt in verdriet, in herinnering en in hoop. De hoop dat dit nooit meer gebeurt. Niet in Utrecht, niet in Nederland, nergens meer. Na de toespraak was er een minuut stilte en daarna sloeg de klok van de dom vier keer. De vrouw die met een protestbord tegen de oorlog in het Russische journaal te zien was, heeft ontslag genomen. Ze blijft wel in Rusland en ze weigert politiek asiel in Frankrijk. De medewerkster van de Russische staatstelevisie kwam met een bord met daarop stop de oorlog de studio binnenlopen. Ze was een paar seconden in beeld te zien. De vrouw werd daarop 14 uur lang verhoord en kreeg een boete van 260 euro. En ze kan nog een zelfstraf krijgen, maximaal 15 jaar. McDonald's, KFC en Starbucks, allemaal hebben ze hun deuren in Rusland al dicht. Behalve de Burger King. De fastfoodketen werkt in Rusland met een grote franchiseondernemer. En die wil de deuren nog niet dicht doen, zegt het hoofdkantoor. Het is onduidelijk hoe lang de 800 restaurants in Rusland nog open kunnen blijven zonder hulp van het moederbedrijf. En een nogal opvallend moment op het voetbalveld gisteravond. Bij de wedstrijd Everton-Newcastle United kwam ineens een man het veld op die zich vastbond aan de doelpaal. En dat klonk zo bij Sport. Hé? Nog nooit gezien dit. Geen striker. Geen vuurwerk. Nee. We hebben een paal vastbinden. Ja, het was een milieuactivist. Op zijn shirt stond Stop Oil. De man werd losgeknipt en van het veld gehaald. En er gebeurde nog iets opvallends. Everton won een wedstrijd diep in de blessuretijd. En bij het juichen brak de trainer zijn hand. Hij lag er niet wakker van. Hij zei drie punten voor drie gebroken botjes is een prima deal. Het weer zonnig. In het zuiden wel 15 graden. Dit weekend ook een zonnetje. Maar het gaat wat harder waaien. En daardoor voelt het wat frisser. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file op de A10, de ring van Amsterdam. Voor de Koentunnel richting het zuiden 3 kilometer file... en de extra reistijd is daar een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto...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 bij Het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Ja, Welkom bij Radio ZFM. Uh, ik heb wat nummertjes gedaan. Ik ben alleen. Uh, Pim is er niet. Die uh, komt volgende week weer en dan hebben we een schrijfster hier in de, in de winkel in de zaak. Dus uh, ik ga nu eventjes verder met Andrea MUZIEK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 Ik zal seguila sempre, guidarti saprà, tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma ik sì, in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito. Corriderò se nel tempo che fugge mi porti con te, volami, ascolti.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 Ja, we begonnen dit met uh, Andrea Bocelli met Follow Me en gevolgd door uh, Arosupa met uh, I'm Albatross. Erg leuk en vrolijk liedje. Um, we hebben de verkiezingen natuurlijk net gehad. We hebben een opkomst gehad van 53,8%. Uh, het uh, is meer dan de meerderheid die uh, gestemd heeft. En Jong Zandvoort is al nieuwkomer. Ook meteen uh, begonnen met winnen. Ik vind dat uh, de grootste partij geworden. Ik vind dat geweldig. Dus chapeau Jong Zandvoort. We gaan nu verder met uh, Joost Prinsen met Freekie. Wanneer smiddags om vier uur onze schoolbel was gegaan...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 Rekie Rekie Hé hey jongens, daar is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 Zij gaan niet naar huis, er wordt voetbal. Op straat zijn ze aan het spelen tot de avond valt.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 Ja, we begonnen met uh, Joost Prinsen, met Freekie. En dit was de straat door uh, Pisa. Dat is uh, een lang geleden uh, programma. We gaan nu door met een Oekraïns uh, een, een nummer. En dat heet Bayraktar. Приjшli okuppanten do nas Oekraïne Forma novenka wojennie machine. Ta trokje in їх inventar. Bairaktar, Bairaktar, Russische tanks hielden zich in de bush, посорбати op This other song that I wrote back in the 60s, right? And uh, like I said, there are some songs that you wish uh, didn't keep on making sense. Uh, here's one that got me an awful lot of trouble in the U.S. <laughs> It's about individual responsibility for the world we live in. It's called Universal Soldier. Ja, die deed het dus niet helemaal. <laughs> Ik heb hier uh, nog een, een, een nummer van Fox Club. Het is een Duitse band... En uh, dat heet uh, Rock Me.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 You take it down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 take it easy take it easy you take it time now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 Dit soort dingen hoor je werkelijk in het AMC. En ondertussen kletterde de regen maar op het glazen dak van het ziekenhuis. Het was bouwvakvakantie. En een van de patiënten zei, nou, je zult maar met het weer in een tentje zitten. Ik zei, nee, dan kun je beter in het AMC zitten. <lacht> Ik werd geholpen door een zogeheten bloeddokter. Ga maar even rustig zitten, zei de dokter tegen mij, want ik moet u slecht nieuws vertellen. Slecht nieuws. Ik had wel eens gehoord dat een slecht nieuwsgesprek het moeilijkste onderdeel is van het werk van een arts. Dus ik stelde hem een beetje op zijn gemak. Ik, ik gaf hem een sigaretje. Ik legde een pakje tissues klaar. Nou, toen kwam het hoge wort wel uit. Je hebt, zo zei de dokter, chronische, lymfatische leukemie. Dat van het leuke wist ik wel, maar dat andere ook in mijn hart wist ik eerlijk gezegd niet. Dus ik zei, dokter, ik weet niet eens wat het is. Ja, zei hij, het is kanker. Ik zei, wat raar, ik heb nooit kanker. Nee, zei hij, ja, nou wel. Het is bloedkanker, maar, zegt de dokter, het is een milde vorm. Oh, gelukkig. Dus je gaat er niet door aan. Jawel, je gaat er wel door aan. <lacht> Jawel, maar het geeft een uh, goede kans op genezing. Nee, het is ongeneeslijk. Ja, ja, dus het is uh, zeg maar uh, ongeneeslijk en je gaat er door aan. Ja. <lacht> Astma mild is. En dat was het wel. Het was wel mild. Ik zei, oh, gelukkig. Ik schrok al. Maar, maar, maar, maar dokter, misschien een rare vraag. Maar wat is er dan eigenlijk zo mild aan? Nou, zei hij, het kan nog wel een hele tijd duren voor het zover is. Oh, dus ik haal mijn pensioen wel. Nou ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling. Ja, nee, maar dat heb je met die patiënten. Hè. Je geeft ze verdorie één vinger en ze pakken de hele hand... En ik ben daarop dus blijkbaar geen uitzondering. Nee, zei de dokter, er staat zo'n tien tot vijftien jaar voor. Maar ja, het kan ook zo opeens in twee jaar al afgelopen zijn. Ik zei, twee jaar al? Ja, zei hij, ik kan het niet beloven natuurlijk. Maar theoretisch gezien zou dat ook kunnen. De dokter keek me opeens heel indringend aan en hij zei... als je zo'n bericht te horen krijgt, dan kijk je opeens heel anders tegen het leven aan, hè. Maar als ik heel eerlijk ben, dames en heren, was dat bij mij toch niet het geval. Nee, ik had het leven altijd al beschouwd als een ongeneeslijke ziekte... waar je uiteindelijk dood aan gaat. Ja, en ik heb ook al een heel leven achter de rug. Een leven waaruit ik ook nog eens vind, ik... het dubbele haal van wat een normaal mens eruit haalt. Ja, wat een normaal mens in een jaar drinkt, drink ik in een half jaar. Of ik dan psychologische begeleiding wilde, maar dat wilde ik niet... Want psychologen zijn niet gewoon gek, die hebben er nog voor geleerd ook. Ja, ik weet dat, want ik heb zelf psychologie gestudeerd. Ik ben ermee gestopt toen ik erachter kwam dat een psycholoog heel vaak iemand is die aan de verkeerde kant van de tafel zit. Dus ik hoefde geen psychologische begeleiding. En zoals ik al zei, ik had het niet echt het gevoel dat er door dit bericht werkelijk iets aan de wereld was veranderd. Dat gevoel kreeg ik gek genoeg wel even later op de gang van het ziekenhuis. Ik kreeg daar op de gang van het ziekenhuis een ervaring waar ik nogal van schrok. Of ik schrok van mezelf, laat ik het zo zeggen. Want ik zag er op die gang van het ziekenhuis een stokoude man lopen... die volledig dement en met een incontinentieluier om een rollator aan het verplaatsen was. Tot dan toe, dames en heren, vervulde zo'n beeld mij altijd met een intense medelijden... Maar nu dacht ik opeens tot mijn stomme schrik en verbazing... Hey, bofkont. Ja, dat wil ik ook wel. Zo enorm oud worden dat ik volledig dement en incontinent niks beters weet te doen... dan de hele dag een rollator lopen te verplaatsen. De man voelde dat ik naar hem keek en hij zei... Ja, oud worden is niet makkelijk. Ik zei, nee, dat heb ik net gehoord. Maar u bent wel oud geworden. Ja, maar oud zijn is helemaal niet makkelijk. Nee, en erover klagen wel, oude Marcel Pick. <lacht> nou, zo, zo kende ik mezelf totaal niet, dus daar schrok ik behoorlijk van. Maar voor de rest was er nog niet zo gek veel aan het leven veranderd. Bij de balie nam we nog een folder mee over CLL, zoals de afkorting officieel luidt. En in die folder stonden de symptomen van mijn aandoening nog eens netjes op een rij: moeheid, keelklachten opgezette lymfeklieren en een uitgedroogde vagina. Ah. Niet alle klachten herkende ik zo één, twee, drie onmiddellijk. Maar ja, dacht ik, ik begin nog maar net. En de dokter zal het toch ook al beter weten dan ik. Ja, dat laatste zit een beetje in de familie, om zo te denken. Ja, mijn opa lag op sterven en op een gegeven ogenblik zei de dokter, ja, hij is overleden. Waarop mijn opa zijn ogen opsloeg en zei, ik ben nog niet door, hè? <lacht> Waarop mijn oma zei, al toe stil, Wilm, de dokter zal toch al bedden werden, dan zie hij... <applaus> Dus dan zit ik wel een beetje in de familie. Maar toen kwam echt het moeilijkste van alles. Dit bericht vertellen aan mijn vrouw. Ik besloot om gelijk met de deur in huis te vallen. Ik heb zojuist een bericht gekregen van het ziekenhuis. En wat ik heb, is chronische lymfatische leukemie. Oh, wat raar, zei ze. Jij hebt nooit chronische lymfatische leukemie. Ik zei, nee, maar nou wel. Ze viel eerst een tijdje stil trok toen wit weg en stotterde... Hoe, Hoe kan dat nou? Ik zei, ja, dat weet ik ook niet. Volgens deze folder moet de oorzaak worden gezocht... in een combinatie van factoren. Ze zei, ik kan me niet voorstellen... dat het alleen maar een combinatie van factoren is geweest. Er moet meer uit te zitten. Ik zei, nee, nu, nu, nu draaf je een beetje door. Het is echt alleen maar een combinatie van factoren geweest. Dit is een officiële valde van een ziekenhuis. Daar zetten ze toch geen onzin in. Hoe zeker is het, vroeg ze. Ik zei, ja, op dit moment is het 99,9% zeker. Oh, dus het is maar de vraag. <lacht> ja, maar dat is typisch voor die naasten. Hè. Je geeft ze één strohalm en ze pakken verdorie de hele baal. En die hoop mag je ze nooit afpakken. Nooit. Dus ik zei nee, dat klopt. Strik wetenschappelijk gezien is het nog niet 100% zeker. En statistisch gezien is het ook nog eens zo... dat jouw rijstijl een lagere gemiddelde levensverwachting schept... dan al die kankerzellen van mij bij elkaar. Ach ja, zei ze toen. Zo moet ik het ook maar gaan bekijken, denk ik. Ja, bedoel, ik kan morgen wel met mijn auto tegen een boma rijden. Ik zei precies, hoop is er altijd.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 Een boer, een intermeijer, een hoer Een drugsdealer is een nachtapotheker Of een handelaar Ik wandel naar de whiskybaren. neem een jan de wandelaar En maak hem soldaat Zoals huisjes melken. Ik stuur je tulpen naar Amsterdam Als ze verwelken Het is de originele Amsterdamse taal Zonder maar krachten en mijn lets Normaal Dus is maar op een Als het van een erectie gaat Want het kan me niet voor welk Terwijl je dialectje praat. Het is de originele Amsterdamse taal Zonder And home.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 Verder voor hem oftewel wel een schilderij. En als je dood bent, dan heb jij zo'n tuintje op je buik. En ben jij de hoek om op de pijp bij en zo koud als een ijslaag. Is het tijd om te vertrekken naar nou, de smerigum of peer ik hem. Mijn geloof is red als ik de paus zie, dan bekeer ik hem. Het is de originele Amsterdamse dans Zonder, maar gaat de RMH, dit is normaal. Het is voor op lekker slapen, lab als het op een directievat. Want het gaal me niet voor op de dialectje lekker Het is de originele Amsterdamse dans Zonder. Maar krijgt de normaal. Het is normaal lekker slap als het om een directie gaat Hier in Amsterdam zegt iedereen je vanaf. Een zoete neur is een pooier. En die schooier maakt het mooier. Zet zijn kip in de vitrine. En Wat wordt rijker de... dan de gooier. Maar doe een regenjas aan verjaar de kerk in gaat. En lever geen haal om als het om vakwerk gaat. Want je hebt zo'n goneroe. Wat moet ik zeggen, een drijver. Schoon luister, dat zijn platjes en een gladje aan en zijn een Alleen een stommer trekt er niemand brommer naar de lommer. Want je wordt bedonderd omdat niemand zich om jou bekommert. Je, je autovrak heet koepeling. Oude fietsen worden barrels. Jij wil onze relaties, maar wij lullen over schaddels Rechters zijn defgaaies onder wereld. Politie is de smeren, zoals de kitjantjes, matrozen. Een smitter is een samenruiker, sigaretten, en opgewarmd eten, klikkies, prakjes of litlachies. Een voor deze heeft gewoon een rubberen tiet. En het verschil tussen kennek en ken, kunnen we niet. Het is de originele Amsterdamse taal, zonder Ik wil mijn lekkers op als ze een directie. Hier in Amsterdam zeg je wenje het op staat, ze zeggen dat ik een schooner ben. Ze zeggen dat ik vloek en ik bruis. Ze zeggen. Ja, het was de Osterpenpostie met uh, origineel Amsterdams. En daarvoor hem maar vinkers met slecht nieuwsgesprek. Um, ik heb nog een uh, nummer van Andy Williams. Where do I begin uit de film van Love Story. En daarna komt Adele met Rolling in the Deep. Where do I begin? To tell the story of how great a love can be?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 Het was Adele met uh, Play It To The Deep. Rolling To The Deep bedoel ik. En uh, ik heb nu nog uh, twee nummertjes. Ik hoop dat ik het nog red voor het journaal. Uh, in de blauwe tram is het lokaal uh, opnieuw geopend. Het ziet er allemaal erg mooi uit. Het is zelfs al een biljarttoernooi geweest. En uh, we gaan nu verder met uh, Lady Smith uh, Black Bambosa met uh, Love Your Neighbor. <tied> Love tumble, tumble, The of the air my of the end, The hand of the Lord my wife soul My great feet The Lord your God He did my Soul